Vijf mannen die eerder deze week in Pakistan werden opgepakt... zijn Amerikanen die zich wilden aansluiten bij radicale moslimgroepen. Volgens de Pakistanse politie waren ze bereid zelfmoordaanslagen te plegen... en als martelaren te sterven. Mogelijk wilden ze de grens met Afghanistan over. De vijf die in de omgeving van Washington woonden verdwenen vorige maand. In afscheidsvideo's gaven ze al aan voor de islam te willen strijden. Familieleden sloegen alarm en namen contact op met de FBI... De vijf werden afgelopen week opgepakt bij een inval in het huis van een oom van een van hen. De Iraanse autoriteiten hebben mensenrechtenactivist Shirin Ebadi haar Nobelprijs voor de vrede en de bijbehorende oorkonde teruggegeven. De jurist Ebadi kreeg de prijs in 2003 voor haar strijd voor de rechten van vrouwen en kinderen in Iran. De regering nam de prijs vorige maand in beslag. Dat leidde tot een diplomatieke rel tussen Iran en Noorwegen waar de prijs wordt uitgereikt. Iraanse ministers hebben gezegd dat ze de medaille en oorkonde hebben teruggegeven. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Ebadi ligt constant onder vuur in Iran. Ze woont zelf sinds een paar maanden in het buitenland. Haar familie wordt geregeld bedreigd en hun rekeningen zijn geblokkeerd. De Braziliaanse spits Ronaldinho is door het blad Soccer World, World Soccer, uitgeroepen tot beste voetballer van het afgelopen decennium... Ronaldinho was in 2004 en 2005 als speler van Barcelona de beste voetballer van de wereld. Inmiddels speelt hij voor AC Milan. De lezers van World Soccer verkozen Ronaldinho boven de Argentijn Lionel Messi, die tweede werd, en de Portugees Cristiano Ronaldo, die als derde eindigde. Ruud van Nistelrooy was de beste Nederlander op plaats 24. Het weer bewolkte af en toe regen of motregen, middagtemperatuur tussen 7 en 10 graden.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 Switch!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 I'm So let me in get me another chance not a chance Tell me.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 naar de winterse feiten. Be back. Loving on the door